Stefan Krijtes heeft Hannelore in zijn macht. En hij heeft ermee gedreigd haar om te brengen als de politie hem voor de voeten loopt. Verdomme. Ja, daarom mogen we niks ondernemen waardoor hij zich in het nauw gedreven voelt. Die speractie bijvoorbeeld. Die uh, laat ik ja, Of verklaringen aan de pers. Ja, ja, maar in dat verband, waarom heb je mij niet eerder iets gezegd over die ontvoering? Ik wou geen enkel risico lopen. Pardon? Beteken ik een risico voor hem? Nee, natuurlijk nee, nee, niet, maar het was een eis van hem. Niemand mocht ervan weten. En ik doe alles wat hij vraagt, meneer de procureur. Hij is helemaal geflipt. Als ik er had een lore maar mee kan terugkrijgen. Mm -hmm. Heeft hij een tijdslimiet gesteld? Waarvoor? Je ontvoert toch niemand zomaar? Hè? Verwacht hij losgeld? Of iets anders? Uh, nee, uh, niet echt. Wat verzwijg je me nu weer van in? Meneer de procureur... Krijtis heeft me 48 uur de tijd gegeven om, om iets voor hem te regelen. En daar is de helft al van voorbij. Iets uh, te regelen? Ja. Er is een reukje aan. Ja, wat dacht u? En ga je doen? Ik zoek een uitweg. Ik reken erop dat u je verstand gebruikt, Fanny ja, Daar ben ik volop mee bezig. Maar zolang Hanne niet vrij is, moet ik naar zijn pijpen dansen. En de hele Brugse politie samen met jou? Dat hij gevaarlijk is, heeft hij al wel voldoende bewezen. Bon, je krijgt tot morgenmiddag carte blanche om Hannelore op te sporen van in. Zorg er verdomme voor dat het je lukt, hè? En, wat vertelde die van het kadaster? Ze weten van geen schuur op naam van Stefan Krijtes. Wat heb ik gezegd? Ik ben ook op de burgerlijke stand gaan informeren. Ja. Zijn adres hier in Brugge, ja, dat is het enige dat ze daar hadden. De predikererij. Ja. En daar staat geen schuur, hoe weet je? Ja, ja. Uh, kijk, Gido. We moeten de zaak zo rationeel mogelijk bekijken. Oh, oh. Ja, ja, ik weet het, ik weet het. Een goeie die het zegt, maar het is de enige manier om nog resultaten te behalen. Eén ding staat vast. Het atelier dat we zoeken bevindt zich buiten de stad. Ja, en niet te ver. Hè. Een, een alleenstaande boerderij waarschijnlijk. Twintig uh, kilometer. Maximum. Uh, hebben we hier nog een kaart van uh, West-Vlaanderen? Ja, nog een blikje. Deel. Hier, deze. Dat is 100.000. Ja, ja, dat is genoeg, dat is genoeg. Kijk, als we nu een cirkel tekenen met bruggen als middelpunt, hoe ver komen we dan? Even zien, hè. Dan komen we tot voorbij Knokken in het Noorden, in het Oosten Maldegem. Torhout langs en ja, dan tot vlak onder Oostende. Ja, juist. Volgende vraag. Hoeveel boerderijen zijn er in dat gebied? Een paar duizend. Ja, maar alleenstaand, hè? Wat afgelegen, verlaten zelfs. Een paar honderd. Is het is nog te veel als we die allemaal willen controleren voor morgenmiddag. Jongens, jongens nog. Hallo, ja? Uh -huh. Wat, hè? Ja, ik weet het, maar ze kunnen me niks doen. Wat? Waarom, zeg, zo dicht bij het einde? Ik, ik heb het niet vertaan. Ach, dat is geen sprake van. Ik maak het werk af en ik verdwijn. Ja, maar van wat belden is zeg. Lester, er zit verschrikkelijk veel storing op de lijn. Hè. Ik versta amper wat je zegt. Stop er maar mee. Ik heb nog niet moeilijk genoeg zeker dat ze nog wat moeten gaan zagen. Er moet toch ergens een aanwijzing te vinden zijn waar Krijten zich schuilhoudt. Misschien... Ja? Het is mogelijk een gek voorstel, hoor. Nee, nee, nee, nee. Maar vermits we toch nog nergens staan... Ja, ja, zeg maar, zeg maar. Kijk, zouden Vinke of notaris Leroy of... Wie kent Stefan Krijtens nog, hè? Zouden die niet links of rechts wat eigendom hebben of zo? En dat Krijtens niet gekocht heeft, maar gehuurd? Ja. Natuurlijk. De moeite om te onderzoeken. Commissaris, er is hier... Een... Karen, alsjeblieft, we zijn volop in bespreking. Ja, ik weet het. Je bent over Krijtens bezig, is het niet? Ja, natuurlijk. Nou, kijk, er is hier iemand die beweert dat hij u kan helpen. Wie? Commissaris of Enfin, ex-commissaris Missotte. Ken ik niet. De keer is hem opgevolgd. Maar dat is van de jaren stilleke is dus Ik nee, zou wel... Eens... commissaris, van de jaren zestig. En als ik goed ben ingelicht, bent u op zoek... naar extra informatie over dingen die in die periode gebeurd zijn. Sylvain Missotte is mijn naam. <lacht> ja, zie je dat... Tijd en een deftige stoel hebt, dan zal ik eens een en ander op mijn gemaxje vertellen zijn.